Ja, daar was ik al bang voor. Proceer, dus ik kan open kaarten van jongens spelen. Ik sta aan de rand van het faillissement. Failliet dan? Ja, ja. ja. Gaat niet hoe hoort. En als er dus iets is dat ik nu echt wel kan missen. dan is dat een rechercheur die veel te zaken naar boven aan het spitten is. die geen enkel verband houden met zijn onderzoek. Oh, oh momentje, zaak. Laat me het spreken. Ik wil dat geen commissaris van In vervangt. Vandaag nog. Ja, dat is onmogelijk.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 Dat kan ik zeker niet doen. Nee, dat is totaal uitgesloten. Sorry, sorry, Jacques, maar uh, voor uw eigen best wil ga ik doen... alsof we dit gesprek nood gehad hebben. In godsnaam. Het gaat hier om een moordonderzoek, hè? Over een moord op uw zoon dan nog. Een moord waar voor door een huurmoordenaar bij betrokken is. José Orteke, overmorgen staat dingen hier, bede. Denk maar een keer goed wat dat voor u zou kunnen betekenen. Je vindt een uitgang zelf wel niet, hè?